Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de randstad staan er files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Muiden Oost, 3 kilometer. A6 Lelystad richting Muiden bij Almere Buiten Oost, 3 kilometer. Na een aanrijding is de rechte reisrook dicht. A12 daarna richting Utrecht bij Nieuwebrug, 2 kilometer. Er stond een auto in brand. Op de N207 al de Rijn richting Lisse. Tussen de aansluiting met de A4 en Hillegom 6 kilometer. En op de N208 Sassenheim Haarlem. In beide richtingen bij Lisse 2 kilometer. En die files hebben te maken met het bloemencorso van de Bollenstreek. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...van Zandvoort op Zaterdag bij CFM. Nou, goedemiddag, het is even na twee uur. Jorden Duran Duran en de New Moon on Monday. C -F -M. Voor Zandvoort en de regio. En even na twee uur betekent inderdaad weer uh, Zandvoort op Zaterdag. Goedemiddag, luisteraars. En hallo, Albert-Jan. Uh, goedemiddag, Rob. <coughs> en goedemiddag, luisteraars. We hebben de vlag uit, want het is weer prachtig weer vandaag. De zon schijnt weer. Het is prachtig weer hier op het Gasthuisplein. Een schitterende nieuw geplaatste plantenbak. Uh, Ach, dat verfraait ons uitzicht. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Maar goed, het is uh, lekker zonnig. Fris, fris windje, lekker zonnig. En tijd weer voor drie uur Zandvoort. Op zaterdag. En drie volle uren We hebben hartstikke druk Want we hebben naast natuurlijk onze vaste items Zoals er zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier uh, Het weerbericht Van onze enige echte eigen Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn op half drie We hebben om half vijf het dier van de week En die luistert naar de naam Julian uh, rond de klok van kwart voor vijf Voor de liefhebbers het weer gedicht van de week En hoe kan het ook anders zo langzaam hand gaan We richting 30 april Dus het gedicht van de week zal in het kader staan Van Koning in de dag We hebben Zandvoort nieuws in het kort. We gaan tussen drie en vier gaan we bellen met onze verslaggever Pascal van der Beek, want die is aanwezig bij de vintage uh, oldtimers kever cold timers op aan de branding en die gaat ons daar een sfeerverslag van doen. Uiteraard gaan we rond de klok van tien over de half de schakelen met Monnikerdam. Want daar is voor ons John Lemmens aanwezig bij de voetbalwedstrijd Monnikendam sv Zandvoort. Joop van Es is helaas verhinderd want die moest zijn eigen kunstwerk op het Kerkplein onthullen om half twee. En terwijl er nu ook driftig geschild wordt op het Kerkplein in het kader van de tweede open kampioenschappen Aardappelschillen, gaan wij vrolijk verder. En we krijgen ook tussen drie en vier, komt Louis van der Meij ons weer bij wij praten over de stand van zaken en dan hebben we het over biljarten en natuurlijk veel muziek. Oké, okay, ja, als we daar zijn toe komen in ja. zo'n programma. Klopt. Goed. Nogmaals een goede middag en we gaan meteen beginnen met een hit van dit moment. Hij is nieuw in de Eurobreakdown Breakdown te beluisteren. Hey, hey, hey. and pull your hair oh, like yeah. so I did watch and wait for you to salute you did pimp Ooh. not many women can refute that hey. and I'm a nice hey. guy hey. but don't get hey. it if you hey. Hey. Hey. Get, down. get up do it like Ooh. it uh -huh. De jaren 80 hoorde je de single van Tennessee en Feel the Love bij CFM. Nou, dit weekend een heel druk weekend is dan Heel veel mooie evenementen. En er zijn er op dit moment maar liefst al drie aan de gang, Albertjan. Ja, dus ik denk, ik ga er even van tevoren alvast, of tenminste, gedurende de evenementen vast even aandacht aanschenken. Natuurlijk, uh, luisteraars, u weet het. Het tweede uh, nationale open kampioenschappen aardappelschillen. Dat van twee tot tien over twee uh, verspeeld werd op het kerkplein of wordt. Het kan zijn dat er nog uh, wat juryrapporten moeten worden opgemaakt. En dan allemaal al, uh, ge uh, geïnitieerd door het plein op het Kerkplein. Snackbar het plein. En uh, dus een volledige indrukte op het Kerkplein. En er was om half twee was er ook al een opening van een aantal uh, bezienswaardigheden op de wand van het gesloten discotheek scandals Allemaal feestelijk geopend door Jan Lammers. Dat is dus aan de gang. Daarnaast, we komen daar straks in de tweede uur uitgebreid nog uitgebreider op terug. Maar heb, mocht u niet weten wat u nu kan doen, u kunt namelijk komen dit weekend volop uh, van liefhebbers van oude vintage Volkswagens genieten. Mocht u daar liefhebber van zijn, het gaat om lucht- en watergekoelde Volkswagen tot en met het type Mark II. En daar, daar is een grote verschijnenheid in te bespeuren. Plaats van handeling van gisteren, vandaag en morgen is de camping De Branding. Waar deze drie dagen eh, lang veel van dit soort auto's te bezichtigen zijn. Vrijdag zijn ze allemaal aangekomen. Vandaag is het natuurlijk het hoogtepunt van 10 tot 5 uur. Zullen alle deelnemers hun vaak schitterende auto's voor het publiek tentoonstellen? Tijdens de Grasveld Meeting, compleet met verkoopstends, live muziek en entertainment voor kids. U bent van harte welkom bij de camping De Branding, tot vijf uur. En vandaag bent u ook tussen 2 en 5 Van harte welkom bij de Bombschuitenclub Zandvoort. Want uh, van 2 tot 5 is er de jaarlijkse open dag van de Zandvoortse Bombschuitenclub aan de Tolweg 10A. De aanwezige leden tonen hun laatste bouwmodellen en kunnen al uw vragen beantwoorden. Tevens staan de op schaal gebouwde huizen van de boulevard, het raadhuis en het postkantoor die voorheen in het Zandvoorts museum stonden, centraal in het clubhuis. Iedereen is van harte uitgenodigd. Tolweg 10A vanaf 2 uur begonnen en dat duurt tot 5 uur. Mooi adres, Tolweg dus 10A. Eigenlijk, dus is eigenlijk geen reden om thuis te blijven. Nee, en genieten van het mooie weer en de mooie evenementen die vandaag in sofort plaatsvinden. It's a beautiful day. Hier is Michael Bublé. I don't know why you think that you could me when couldn't get by by yourself. And I don't know who want to tell the scene of someone's dream. They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 Get in there.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 And even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. Cause I'm glad that's all the one who got away. Mm -hmm. Cause if you ever think I'll take up my time with thinking of our break up, then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day.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 zo dadelijk het uh, CFM weerbericht met Lex van Horen. Hij is inmiddels gearriveerd. Goedemiddag Lex. Uh, zo horen je met het uh, weer verzorgd door meteopagina.nl. Maar eerst hebben we nog een lekkere zonnige plaat van Banana -rama voor je. Vele jaren geleden bij CFM, Sanskrit op zaterdag, Jor de Banana Rammer en de Cruel Summer. De het is uh, inmiddels half drie en dat betekent dat hij uh, aangeschoven is in de studio aan het gastensplein. Goedemiddag Lex. Goedemiddag Rob. Hey, welkom. Ja, dankjewel. Ben je Goedemiddag. Iedereen gewaaid of uh, Dag Jan. Dag Lex. <laughs> dag Lex. <laughs> Ja, ben je in Alex? Alex, Want het is behoorlijk uh, winderig, hè, buiten? Nou, dat valt wel mee. Dat winderig is, dat valt wel mee. Maar het is een, het is een beetje dun, koud windje. Hmm, oké. Okay. Maar als je op een terras gaat zitten, uit de wind, in de zon, dan is het best aangenaam. Dus, ik zou zeggen... Ik zou zeggen, zet die band aan en ga buiten zitten. <laughs> ja, <laughs> ja, er staan twee stoelen buiten. Dus... Oké. Okay. Nee, daar ga jij zo meteen lekker op zitten, ja, toch? precies. Hé, hey, maar uh, we hebben vandaag hebben we dus uh, vrij veel zon. We hebben wat stapelwolken. Die intensiteit van de stapelwolken, die neemt af. Dus het wordt uh, steeds zonniger vanmiddag. Er staat een matige noord-noordoostenwind. En de maximumtemperatuur die zit er rond de 10 graden vandaag. Dus, uh, ja, maar normaal is het 13 graden, ja, Albert-Jan. Ja, 3 <laughs> <drie> graden <laughs> eronder. Zitten, oh, ja, dat is toch een derde ja Ongeveer. Ja. Ja. Maar daar moeten we het mee doen vandaag. Zoals uh, meneer uh, de Rijdende Rechter altijd zegt. Ja, daar, daar moeten moet we mee het doen. mee doen. Zondag, morgen dus, <kwijnt> hebben we weer veel zon. In de ochtend uh, kunnen we eerst wat uh, wolkenvelden hebben. Dus, uh, maar uh, daarna gaat de zon weer uh, flink schijnen. En er staat weinig wind. Weinig wind, hey, hey. dus het voelt wat warmer aan. Ja, dan nou voelt het wat aangenamer aan. Maar in de middag, dan uh, door de opwarming van uh, het land, dan krijgen we een zeewind. Een zwak zeewindje. Dus dan is het aan zee is het wat koeler dan boven land. Dus de warmte zit in het dorp en de koelte zit op het strand. Als ik het even vrij mag vertalen, het wordt morgen dus een prachtige dag om naar het strand te gaan. Maar in de middag moet je naar het centrum. Ja. Ja, nee, dat is even voor de gasten die morgen naar Zandvoort komen. Dan weten ze dat. Ja. Dus, uh, nee, maar gewoon een lekkere dag morgen. En de temperatuur die gaat dan een graadje omhoog. Nee. En die zit dan op de elf. Nog steeds, nog steeds onder het niveau. Nog steeds onder het niveau, maar toch aangenaam uit de wind in de zon. En dan gaan we naar de maandag. Dan hebben we een periode met zon. Vooral in de middag. Met een, een matige zuidwestenwind. ...en de maximumtemperatuur van 12 graden. Ja, het gaat de goede ja. kant op. Je hebt het, misschien even tussenvraagje, misschien dat je niet zo 1, 2, 3 een antwoord op hebt... ...maar het lijkt me wel, maar waar, die wind die draait constant vanuit een andere hoek. Ja, we zitten namelijk midden in een hogedrukgebied. Ja. En uh, een drukgebied, dat uh, gaat, uh, gaat met de klok mee. De wind gaat met de klok okay. mee. En uh, dat hogedrukgebied dat blijft niet op één plek liggen, dat gaat uh, verplaatsen... En doordat het hoge drukgebied zich verplaatst, gaat ook de wind veranderen. Oké, okay, dan begrijp ik het. Ja? Oké. Okay. Dank je. Alsjeblieft. <lacht> de dinsdag. Dan hebben we ook weer periode met zon door dat hoge drukgebied. Trouwens, als je een barometer thuis hebt hangen. Die hebben we. Heb je? Ja. En dan kan je hem als je hem afstelt op 1032 en dat is vrij hoog. Ja. Dan, uh, dan, dan, dan, dan is het je goed. Dan uh, kan je zien of hij uh, goed staat. En zo niet. Dan zit er een schroefje achterop. <lacht> even schroeven. En dan ja. moet je even draaien tot hij op 1032 staat. Ja. En dan ben je correct. Dan heb je de correcte aanduiding. Waar was ik gebleven? Dinsdag. Dinsdag, Dinsdag. Dinsdag. Dinsdag. Dinsdag. Ja. Dinsdag hebben we ook weer periode met zon. Eerst wolkenvelden. Maar toch redelijk wat zon. En een, een matige westelijke wind, die dan vanuit het westen naar het noordwesten gaat. Dat is dus ruimend. Dus dat is in de middag opklarend. En dat klopt ook, want we hebben eerst wolkenvelden en dan uh, periode met zon. Met een maximumtemperatuur van 13 graden. Hé! Hey. Ja, we gaan in de stijgende lijn. Dus dit weekend hebben we veel zon. We hebben ook koude nachten, Albert-Jan. Heb je je plantjes afgedekt? Merk ik merk niks van. Moet, moet, ik, ga, ik ga mijn viooltjes, die heb ik net allemaal naar buiten gezet. Die ga ik dan nog niet weer afdekken. Toch? Moet dat gebeuren? Ja. Nou, ja. Ja. moet, wat, ze, moet, moet wat, ze ook weer naar binnen nou, of mag ze wel nou, buiten laten? Vannacht heeft het ook gevroren. Oh oh Ja, echt. Ook. Oh jee. Moet oh we weer nieuwe viooltjes kopen. Ja. <laughs> en, uh, maar na het weekend dan gaat geleidelijk de temperatuur omhoog. En we hebben geregeld zon. Maar uh, vrijdag, vanaf vrijdag, wordt het weer koeler. Dus we hebben het volgend weekend weer een koud weekend. Zo, wat ga je dit keer uh, lang door, uh, Lex, ja, kijk, dat, zeg Lex? Dat kan je niet elke keer doen. Maar, maar het komt ook een 30 april aan. Ja. De, Gaan, de, de, de, de, ik hou je er niet aan. Ik hou je er niet nee, aan. Nee, maar... want dat is nog elf dagen vooruit, joh. Dat, ja, weet ik. Weet maar de huidige verwachting. Ja. Waar we daar vanuit. De huidige verwachting is dat het koel cool is. Cool, Niet warm, maar cool. Dus maar cool is met COOL en dat is goed. Ja, dat dacht ik al. Cool, man. Cool. K-O-E-L. Oké. Okay. Ja? Ja. Cool weer. Dus, wel, maar... dus we zitten onder, normaal, onder de normale temperatuur. je 10, 11, zonnetje ja, erbij. Ja, zoiets. Maar nou, wel, lekker op het terrasje uit de wind. Maar daar gaan we volgende week verder over praten. Heel ja, goed, Lex. Nou, we gaan je natuurlijk uh, volgen via Twitter. Ja, dat is het uh, Meteopagina. Ja, je kan mijn... ook zoeken op Meteo Zandvoort, dan kom je ook bij mij. Je ja. kan er gewoon achterbaan lopen. Nee, ja, ja. nee, het is een hele waslijst hoor. Uh, www.meteo.pagina.nl. Dan heb ik ook nog uh, iets staan op jullie website: www.zandvoort.nl. Ja. En uh, wat nog meer? Ja, op de radio. En op uh, televisie natuurlijk ook, hè? Tele en uh, mobieltjes, slechts mobiel mo erachter. Mo uh, Meteopagina.nl, mobiel. Ja, en dan komen ze meteen op straat en vragen ze nog wat voor weer wordt het morgen. En ja. dan gaan ze je ook volgen. <lacht> <lacht> <lacht> Lex, helemaal goed. Dank weer. En uh, we gaan het uh, weer in de gaten houden op okay. onder meer www.meteopagina.nl. En volgende week zaterdag, neus Lex, we weer zo rond half drie. Dat was het weer. is Wim Jitterbug. Jitterbug. Jitterbug. Jitterbug. Jitterbug. Jitterbug. You put the boom boom into my heart. You see Dus de schemer en de avond verdwaal ik elke keer. de stem van de zee reep me mee naar haar. Ik ben geen hemminghoek.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 Just voor mijn collega Albert-Jan. Albert-Jan, deze was voor jou hoor. Bluff en Hemingway. <laughs> dat je zo'n Bluffen bent. <laughs> ja, ja, lach maar, lach maar. We gaan uh, naar Monnikerdam, want vanmiddag uh, voetbalt SV Sanford tegen Monnikerdam. Daarvoor uh, is uh, voor ons ter plekke Sean Lemmens. Goedemiddag, Sean. Goedemiddag. Hey, welkom in de uitzending. En we zijn Dank natuurlijk jou. heel benieuwd hoe het met de wedstrijd gaat vandaag. Nou, ik moet zeggen dat soms het echt wel het initiatief steeds uh, naar zich toe haalt. Uh, we hebben nog niet echt gevaarlijke kans gehad, maar we zijn toch meer op de helft van Monnikerdam steeds geweest. En uh, ja, ik moet zeggen, we hebben een aantal nieuwe vogels erin. Of nieuwe vogels, uh, we hebben behoorlijk wat blessures. Max uh, Aardewerk op het laatste moment afgevallen. Uh, Ronald Kaal geblesseerd, uh, niet aanwezig. Nou, er zijn toch twee spelers in de as die, die heel belangrijk zijn voor de club. Maar goed, het, het, het heeft niet zo mogen zijn. En we hebben dus nu in als, als Mitch op de Haamzeel, uh, die meedoet. En uh, Lof hier Maar de stand is 0-0 uh, op dit moment. Oké, okay, als we kijken naar uh, de competitie: Monnikendam versus uh, SV Zandvoort. Hoe staat uh, Monnikendam ervoor dan? Monnikendam staat 1-punt uh, achter SV Zandvoort. En dus degene die vandaag wint is nou, definitief veilig. Dat kan je gewoon zeggen. Zelfs met een gewijs spel denk ik dat beide veilig zijn. Maar als wij hier winnen als S.W. Sandvoet... Dan, dan kan ons niks meer gebeuren. Dan gaan we zelfs geloof ik, nog, als het een beetje allemaal mee zit, nog een beetje lonken naar een periodetitel. Maar zover is het niet. Uh, veel belangrijker is dat we winnen. Oh, cool. en dat was een fantastisch mooie aanval... waar een voorzet kwam van Cas uh, op... Uh, mooi. Uh, Mooi visser. En we Sandford haalt er een corner uit. En uh, ja, we zijn met een aantal lange mensen voor in. En de corner komt, want die nemen we dan maar meteen even mee. Misschien ook nog een toer. Ja, ah, jammer. Nee, ik, hij is nog niet weg. Hij is nog niet afgeslagen, want de, de bal komt er weer in. Er wordt er weer ingelegd. Nee, en uh, hij is nog steeds niet weg. Uh, ja, nee, nog steeds niet weg. Nu is hij eruit. En uh, nou, dat was een, een mooie aanval van SV Zandvoort. Oké, okay, dankjewel John uh, voor dit moment. En straks komen we weer bij je terug. Belangrijke wedstrijd dus. Hè? Want ja, als uh, SV Zandvoort wint, dan zijn ze in ieder geval uh, veiliggesteld uh, in de competitie. Lekkere zonnige muziek bij CFM. Hier is Gloria Estefan. Door de Chakkan en This Is My Night. We gaan weer naar Monnikendam toe, de voetbalwedstrijd van vandaag. Monnikendam SV Sanford. Sean, hoe is het daar? Ja, het is een, uh, nou ja, ik moet zeggen een rustige wedstrijd. Niet, niet echt uitgelezen kant als het nu. gebeurt er? Nee, hij is uh, bij het spel. En uh, Sanford is wat meer in de aanval. Is het sterker dan, uh, dan Monnikendam, Maar het is nog niet echt op veld heel sterk uitgerukt. Dat geldt voor beide partijen. Ze zijn... Uh, ik denk een beetje bang voor elkaar, angstig dat, uh, dat er fouten uh, gemaakt worden. En uh, Terwijl ja, Monniken dan nog meer moet, omdat hij een punt achter staat aan, uh, ten opzichte van, uh, van Zandvoort. Maar het is, uh, het is geen hoogstaand voetbal. Het is leuk voetbal, maar daar zit ook allemaal mee gezegd. Oké, okay, nou, voor, uh, tot zover dan voor het uh, eerste uur. Zometeen meteen in het tweede uur van het programma komen we weer bij je terug, John. Dank je wel, hè? Oké, okay, ja, ik wacht jullie een Oké, okay, je hoort ons zo. Ja. Dat was John vanuit uh, Monnekendam. Ja, meer zomerse muziek komt eraan uh, op de zaterdagmiddag bij CFM. Hier zijn de Gibson Brothers. Go, go. Oh, het was uh, lekker gezellig hè, bij het Nou, Een we... hoop, uh, hoop gewonden gevallen. We krijgen rond uh, de klok van tien over drie uh, het verslag van, uh, van uh, een van de juryleden. Maar het was een uh, klein bloedbad, geloof ik. Hè? Ja, dat uh, dacht ik ook. Ja. Nou, We horen het zo meteen in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Hou de radio aan, wij zijn er nog twee uur lang, zo dadelijk na drie uur. En nu de romantics op de radio. Hier is What I Like About You.